Jan van der Putten met het NOS Journaal. De winkels in het centrum van Rotterdam gaan ook vandaag eerder dicht. Vanmiddag om 5 uur sluiten ze de deuren, maakte de gemeente bekend op Twitter. Alleen supermarkten mogen tot 8 uur vanavond open blijven. Gisteren kwamen in Rotterdam zoveel klanten af op de Black Friday aanbiedingen... dat de coronaregels in de knel kwamen. Burgemeester Abu Taleb bepaalde aan het begin van de avond dat de winkels eerder dicht moesten. Vakbond FNV zegt dat tientallen winkelmedewerkers hebben geklaagd over de Black Friday-drukte. Vooral over klanten die onvoldoende afstand hielden. Bij een zorginstelling in Geleen is een aantal medewerkers ontslagen wegens fraude. Er werd gerommeld met contracturen, waardoor bepaalde medewerkers meer salaris ontvingen dan waar ze recht op hadden, meldt L1. De fraude kwam in juli aan het licht. Het leidinggevende binnenzorgcentrum Zuiderland... wordt gezien als de spil van het urenschandaal. Ook haar dochter stond op de loonlijst. Die maakte minder uren dan waarvoor ze kreeg uitbetaald. Het centrum betaalde niet alleen te veel salaris... maar kampte ook met onderbezetting... doordat medewerkers te laat aan hun dienst begonnen. In de tweede coronagolf blijven mensen veel minder thuis dan in de eerste, blijkt uit cijfers van Flitsmeister. Voordat het kabinet mensen opriep om vaker thuis te werken, was het zelfs drukker op de weg dan vorig jaar. Eind maart, tijdens de eerste coronagolf, daalde het aantal gebruikers van de Flitsmeister-app met 45 vergeleken met een jaar eerder. Vorige week, in de tweede golf, was de afname amper 6,5 TomTom en Google zien ook dat mensen veel minder thuis blijven. Het weer nog in het zuidwesten zon, later ook op andere plaatsen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk grijs en het wordt 5 tot 10 graden. Morgen veel zon, maar wel fris. Het wordt maar 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam hemhavens 3 kilometer file... en de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat staat in dat boekje. Ik, ik kan mij nog wel herinneren over Witte de Wit. Dat hij bij het 700-jarig bestaan van Zandvoort aan wal kwam. Ja, klopt. Nou, dat is hij. <laughs> ja, geweldig. Witte, nee, het is de Witte van Haamstede. De Witte van Haamstede. Hij was een bastardzoon van uh, Floris V. <laughs> ja, geweldig. Ja. Ja, Ruud, <coughs> en Ruud, um, ondanks. Ja, tenslotte, dus dat is de waterleiding daar, En ja. dan tenslotte ben ik weer politiek actief. Nou, daar wou ik het net even over hebben. Alleen dat wou ik uh, even voor mij uitschuiven. En ik kom er zeker op. Ja. Um, je bent nou een aantal jaren uit de politiek. en ja. een, een stukje uh, naar achteren. Ben je echt helemaal uh, weg geweest? Of ben je ook nog uh, achter de schermen bezig geweest? Uh, nou, incidenteel. Als er iets was wat ik... Uh...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 Huh? Er was geen sturing meer? Nou, uh, <trak dem> <ößAre Rareful> hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen? Nee, er gebeurde van alles en, hmm. en, uh, uh, en uh, uh, er gingen ook, ook mensen uh, weg uh, bij OPZ. Uh, hoe heet zij ook weer? Ontzettend aardige en verstandige vrouw. Uh, ik ben de naam eventjes kwijt. Zal ik? Nee, die, die uh, daarvoor, die was tweede op de lijst. En uh, zij woonde aan de boulevard en, nou, en zij was uh, directeur geweest van het Bonifant uh, Museum in Maastricht. En ze heette... Ik ben, ik ben de naam ook kwijt. <laughs> ja, maakte niks uit. Maar in ieder geval ging het, ging het allemaal uh, een beetje verkeerd. Terwijl nota bene het plan wat destijds uh, werd uh, uh, geopperd... en. Uh,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 Hij is een, een, een, een nieuwe zandvoorter, laat ik maar zeggen. Hij komt uit Amsterdam. heeft politieke logie. Wat een rot woord, hè? Een Mo moeilijk woord, maar. Woord, ja. Je kan er wel een hoop nou punten mee verdienen. Ja, ja, ja. Uh, Skreddel, hè? Ja. Met drie keer woordwaarde. Mm. En, uh, Dus, um, Of hij dat wel, uh, uh, op prijs stelde. Nou, het, eh, uh, tussen. Uh, dat, uh, dat doet hij. Dus er komt een persbericht. En, uh,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 Want Sorry? Uh, ik, die gezien de tijd moet ik toch nog even door met je. Want, uh, oh, want uh, jij, wilde, jij wilde hier uitgebreid over praten. <laughs> ja, daar ga ik ook nog een vraag over stellen. En dan uh, nou, moeten we richting, we uh, richting einde, want uh, de volgende Knap. vaste zit natuurlijk te wachten. Um, voorzitter van uh, D66...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 Um, speciaal voor jou we hebben we het volgende muziekje verzonnen. Oh. En dat is Wendy Moore met Elixir. Ruud, nee, dank je wel. Dat is leuk. Dank je wel. Mijn lievelingskleindochter. Oh. <laughs> ja, ik heb er maar één. Ruud, dank je wel. Ja, dag Ben. Tot ziens.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 Take the end.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 Ja, Wendy Moor, speciaal voor Ruud Zandberg. En uh, als het goed is, praten wij nu met uh, Roel van den Heuvel. Goedemorgen, meneer van Heuvel. Goedemorgen, Ben. Um, u uh, doet mee aan ontwikkelingen passage. En ik wil straks even terug. En ik wil dan eindigen met, uh, met de mail die u gestuurd hebt. Um, ja? Bent u daar een van de pandeigenaren eigenlijk? Ik, vertegenwo ik vertegenwoordig uh, drie panden. Oké. Okay.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 En hoe nu verder? Nou, hoe nu verder? Um, wij, wij zijn in overleg uh, met de pandeigenaren. Althans, degene die nog in onze groep zitten. Want niet iedereen zit in onze groep. Een aantal mensen hebben de sleutel ingeleverd. Dus die panden worden nu beheerd door de gemeente. En mm -hmm. volgens mij zitten in de panden die de gemeente beheert ook weer ondernemers. Dus het is allemaal een beetje, beetje vreemd. Wat daar staat, ja, als wij moeten slopen...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 En daarom is nu opeens het mes op het strot zoals dat overkomt. Je, ja. En nu moet je voor 15 december reageren. Mm -hmm. En dan denk je, ja. ja ik, uh, ik, ik Ik vind, vind het... dat er sommigen zullen reageren en sommigen zullen zeggen... nou, ik ga achterover zitten. Ja. Vertel het maar, gemeente. Nou, het, het, de vragen zijn gesteld. En ik neem aan dat je uh, deze uh, commissievergadering ook uh, van nabij gaat volgen. Dat is wel de bedoeling.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 Dank voor deze uitleg. Graag gedaan. De raadstukken zijn in te zien op de gemeenteraadswebsite. Ja. We gaan afwachten wat er van komt aanstaande dinsdag... en zeker het verloop over de passagepanden. Nou, als er wat melden is, dan bel ik jullie wel op. Is prima. Dank u wel voor het gesprek. Oké, graag gedaan. het weekend. Hetzelfde. Dag.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 You get the thinking that you've been trying your mo Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. Mrs. Appleby, you told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby,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 as my eyes can see There are shadows around